9 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Bouwer BAM diep in de rode cijfers. Schoolbestuurders tegen openbaar maken. CITO-cijfers. En Fonds voor Vrouwen in Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bouwbedrijf Koninklijke BAM is vorig jaar diep in de rode cijfers gezakt. Het grootste bouwbedrijf van Nederland boekte een netto verlies van 187 miljoen euro. In 2011 werd nog een winst van 126 miljoen euro behaald. Ook de omzet daalde met bijna 4% naar 7,4 miljard euro. Bankbestuursvoorzitter Nico de Vries. Uh, we zitten natuurlijk in vele sectoren. Woning, de woningmarkt is buitengewoon slecht. Utiliteitsbouw wordt nu uh, snel slechter. Maar de infrastructuur, uh, dus railwegen, viaducten, uh, tunnels en dat soort constructies. Dat, dat blijft ook in Nederland nog wel redelijk op orde. De Vries verwacht niet dat de situatie op de woningmarkt snel zal verbeteren. Voor de Nederlandse vastgoedmarkt heeft BAM 400 miljoen euro afgeschreven.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 Ook de PO-raad, de Koepelorganisatie voor het Basisonderwijs... zet vraagtekens bij het nut van de lijst. Straks in dit Radio 1-journaal voorzitter Ton Duif... van de Vereniging van Schoolleiders. <zijf> Nederland gaat een fonds opzetten voor vrouwen in het Midden-Oosten... en Noord-Afrika, zodat ze zich beter kunnen organiseren. Dat heeft minister Ploemen aan de vooravond... van Internationale Vrouwendag bekendgemaakt. De komende drie jaar komt bijna 6 miljoen euro beschikbaar... om te zorgen dat vrouwen hun invloed kunnen laten gelden... in de politiek, bestuur en de maatschappij. Vrouwen wordt met het geld geleerd om te lobbyen en wetten te maken. Premier Rutte vindt dat zijn tweede kabinet een rotstart heeft gehad. Dat zei hij gisteravond op een VVD-bijeenkomst in Zeist... waar hij om begrip vroeg voor nieuwe bezuinigingen. Met de rotstart doelde Rutte op het plan met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat plan moest het kabinet na zware kritiek vanuit de VVD-achterban laten vallen.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 ANEB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. In totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files staan in het zuiden van het land. Een paar files vallen op. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Na een ongeluk tussen Vught en Bokstol 7 kilometer. Verkeer richting Eindhoven kan het beste omrijden over de A59 en de A50. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij de afrit Haarlem-Zuid, 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij de Koentunnel is een ongeluk gebeurd op de A10... Het is de A10 West naar Zaanstad. Drie kilometer file staat erachter. De rechterrijstrook is dicht. Een veel langere dagelijkse file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag 12 kilometer. Dat begint al bij Zoetermeer. En de A28 zollen richting Utrecht bij Leusden. Zeven na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Uw klanten zijn steeds meer gewend. U levert alles precies op tijd. Maar u weet nu al dat het morgen nog sneller moet.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, de meningen zijn verdeeld over openbaarmaking... van de resultaten van de CITO-toets, spreekt zo met de schoolleiders. De Kenianen die blijven maar wachten op de uitslag van de verkiezingen. De kans op geweld neemt daardoor steeds meer toe. Koert Lindij, onze correspondent, is in Kenia. Ik spreek hem zo dadelijk. En oud-rabo-wielrenner Mikael Rasmussen zou in 2007 de Tour gaan winnen. Het, uh, Rasmussen had, denk ik, 30 seconden gewonnen op uh, Contador. Hij had drie minuten voor, voor de tijdrit, ja, het was binnen, klaar. Maar, maar dat liep even anders en nu wil Rasmussen geld zien van Rabo. En hij gaat zelf vandaag getuigen in zijn zaak tegen de Rabobank. In 2007 werd hij dus, vlak voordat hij hem zou winnen, uit de tour gezet... en later ontslagen omdat hij zijn whereabouts niet op orde had. Rasmussen vindt zijn ontslagvergoeding te laag. Gio Lippens, wielerverslaggever, volgt deze zaak. Gio, goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre is de situatie nu anders dan de vorige keer dat Rasmussen getuigde? Nou, Het grote verschil is dat we sinds de vorige zaak... toen we eigenlijk nog allemaal een beetje in een duister tasten... van wat is er nou werkelijk gebeurd? Uh, wat hebben de renners nou allemaal exact uh, gedaan in die periode? Hè? Je praat over de jaren 2007... Uh, ja, in, het, in de tussentijd is natuurlijk, zijn er een aantal renners naar buiten gekomen... met hun verklaringen, met hun bekentenissen. Michael Bogert gisteren, de meest recente. Mikael Rasmussen zelf, een aantal, uh, ja, bijna, bijna anderhalve maand uh, geleden... hebben Thomas Dekker gehad, die met een bekentenis naar buiten is gekomen. En dat maakt deze hele zaak toch anders dan de vorige zitting... toen we eigenlijk allemaal nog niet precies wisten... wat is er allemaal gebeurd. Nu komt Rasmussen zelf ook weer uh, achter het tafeltje zitten voor de, voor de rechter. En dat betekent gewoon dat hij zichzelf heeft opgeroepen... als Getuigen. En ik denk dat je nu met heel wat meer informatie gaat komen dan die vorige keer, want hij wil natuurlijk niks liever... dan dit personeelsconflict, want daar gaat het natuurlijk om. Het is gewoon puur een zaak ja, dat, dat met arbeidsrecht te maken heeft ja. gehad. Hij is op staande voet ontslagen, hij zegt dat het onterecht is. Bij Rabo zeggen ze, we hebben nooit geweten dat hij verlogen heeft... over zijn verblijfplaats en over dopinggebruik. gebruikt. Nou ja, dat gaat hij nu waarschijnlijk vandaag proberen te weerleggen. En hij kan nu gewoon alle kaarten op tafel gooien. Dat is het grote verschil. Ja, dat dan weer wel. Dus dat moeten we even afwachten wat hij te vertellen. Heeft aan de andere kant al die bekentenissen? Zou je denken dat de Rabobank sterker komt te staan? Nou, dat idee heb ik niet nee. helemaal. Want als ik luister naar de verklaringen, behalve die van Michael Boogert gisteren, die geen namen wilde noemen, die geen structuren wilde blootleggen en dergelijke. Maar uh, Rasmussen heeft natuurlijk al lang verklaard dat die man een paard zou noemen uh, voor de commissie voor de dopingautoriteit ja. in Nederland. Thomas Dekker doet hetzelfde. Ja, dan wijst alles toch toch op dat er sprake was van structureel gebruik. Dan. Ja. En dan ja, kun je toch nauwelijks anders dan concluderen dat Rabobank toch van alles geweten zou moeten hebben. Althans de ploegleiding. En daar gaat het Rasmussen om. Precies. Wie gaan er dan uh, nog meer getuigen vandaag, denk ik? Henry van der Aad komt voorbij, die kennen we nog. Uh, we kennen hem sowieso natuurlijk van Ajax, met alle perikelen uh, met, rond Kruif. Uh, we kennen hem uiteraard ook van Rabobank, waar hij ook een tijdje de scatter heeft gezwaaid na het uh, vertrek van Rasmussen, na het vertrek ook van Theo de Rooij. Hij komt getuigen, uh, hij is opgeroepen. Theo de Rooij is opnieuw opgeroepen. Ook dat is natuurlijk interessant, want de Rooij was een van de eerste getuigen in deze zaak maanden geleden. En uh, ja, hij moet nu weer komen. En Jean-Paul van Mantrum, dat is een naam die weinig mensen kennen, maar dat is een van de ploegartsen uit de periode dat Rasmussen die tour leek te gaan winnen. En we weten allemaal hoe dat afgelopen is, dus ook hij moet komen getuigen. Gio Lippens gaat deze zaak volgen vandaag. Later vandaag hoort u uitgebreid in zijn verslag op Radio 1. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zet de CITO-scores van basisscholen in een openbaar register. Daarmee antwoordt hij op een verzoek van RTL Nieuws om inzage in die cijfers. Maar binnen het onderwijs is weerstand. Ton Duif is voorzitter van de AVS, vereniging van schoolleiders. Meneer Duif, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw bezwaren of bedenkingen? Nou, mijn bezwaren zijn uh, meer lijk. Het belangrijkste bezwaar is eigenlijk dat we op, uh, op deze manier ouders uh, misinformatie gaan krijgen. Omdat de CITO-scoren... Uh, heel weinig zegt over de kwaliteit van de school. En je meet maar een heel klein beperkt uh, deel van de kennis die leerlingen in acht jaar zich hebben toegeëigend. En als je daar dan als ouder zou, op zou afgaan alleen en zeggen, nou, die, die, die school zit heel hoog in de rankings van de CITO over dit jaar. Het zal wel een goede school zijn. Ja, dan, dan, dan, dan slaat dat dus nergens op. Hmm. Maar als ouder moet je toch je ergens aan vast kunnen houden, moet je toch iets van de kwaliteit van een school uh, te weten nou, zien te komen? En dat dat is, is er ook. Is maar dan moet je iets meer moeite doet, dan moet je naar de website de, de, de van de schoolinspectie gaan, de onderwijsinspectie. En dan kun je elke school vinden met een uitvoerig inspectierapport hoe die school presteert. Daar heb je geen sigillolijstjes voor nodig. Nee. Maar goed, als ouders dat weten, dat ze ergens anders die informatie kunnen krijgen, dan is het toch ook niet zo'n bezwaar? Nou, omdat kijk, uh, hier moet je afvragen waarom RTL4, want die, die vraagt dit op waarom zij dat zo graag willen en uh, wat is nou leuker om straks uh, rankinglijstjes te, uh, te publiceren en vervolgens scholen daarop af te rekenen. En dat, uh, In dat geval gaat de CITO-toets uh, CITO natuurlijk wel in, het, in, in hele grote problemen komen volgend jaar. Wij zijn overigens gisteren door heel wat van onze leden gebeld die gezegd hebben van uh, als dit doorgaat dan stoppen wij gewoon de CITO-toets. Niemand verplicht ons een CITO-toets af te nemen, dan gebruiken wij als leerling volle systemen, en allemaal dat mag ook om uh, de onderbouwing van, uh, van de verwijs naar het voorzet onderwijs te gaan. En op die manier uh, uh, raken we dus een instrument kwijt... wat op zich heel goed is. Uh, ja, en dat uh, daar zetten we ons tegen. Ja. Maar moeten scholen dan niet zelf met een goed systeem komen van vergelijking? Nou, dus, dat je die aan lijstjes aan, niet meer nodig hebt? Daar wordt ook hard aan gewerkt. Uh, de de PO-raad doet dat in het programma Vensters voor Verandering. Uh, waarin ook... Uh, Scholen ook zichzelf presenteren over wat zij aan onderwijskwaliteit hebben. Daar zijn we druk mee bezig. En ik vind dat ook terecht dat scholen dat moeten doen. Want het zijn uh, per vervullen ze een hele belangrijke functie in onze maatschappij. Maar situaties uh, zullen dat proces alleen maar verstoren en uh, uh, ouders opzadelen met een berg misinformatie. Ja. Kunt u aangeven wanneer ouders dat zouden kunnen gebruiken, dat andere systeem waar men mee bezig is? Nou, de eerste scholen zijn er al heel druk mee bezig en vanaf augustus gaat dat, uh, gaat dat uitgerold worden. Dus ik ga ervan uit dat dat volgend jaar al een heel stuk op gang is. Ja, En normaal die situatie is is er niet voor bedoeld om de kwaliteit van een school aan te geven? Nee, hij is echt ontwikkeld en daarin is hij ook heel goed om het schooladvies, uh, wat een school geeft voor het voortgezet onderwijs, te onderbouwen. Uh, en uh, daar, daar moet je hem dan ook voor gaan gebruiken. En je moet hem niet voor andere dingen willen gebruiken. Overigens, zien we ook, dat is nog een ander probleem, dat onderwijsscholen in toenemende mate die cito als het belangrijkste gegeven voor aanname van leerlingen uh, uh, maar... uh, gebruiken. En ook daar kan... zie je dat de CITO-toets uh, ja, zichzelf in de weg begint te staan. Maar hoe kan dat of... meneer Duif? Dat zijn toch deskundigen? Die moeten toch weten dat die CITO-toets uh, daar niet al te veel over zegt? Ja, dat vragen wij ons ook af. Maar... Oh. Uh, het is toch wel makkelijk om te zeggen, nou als je niet 540 of 545 of 543 hebt, dan nemen we niet aan. Ja, dat is een soort algemene regel. Terwijl een, een, een basisschool zou zeggen, nou deze leerling misschien 542, maar dat is zo'n getalenteerde uh, doorzetter. Die, die, die gaat er echt voor. Dat zijn, dat, wij kennen dat kind acht jaar. Daar moet het schooladvies ook prevaleren, onderbouwd met een onafhankelijk uh, te, uh, tweede gegeven. En dat, uh, dat zal volgend jaar straks uh, gewoon het -vol systeem gaan worden. Uh, in plaats ja. van de citotoets. Want ja, dat, dat roep je er op deze manier over je af. Nou, meneer Duif, er moet nog wat bijgespijkerd worden. Denk het wel. En daar bent u goed in. Dus dat moet kunnen lukken. <laughs> meneer Duif, hartelijk dank. Ja, de Vereniging van Schoolleiders. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 journaal hoe loopt het nou toch in Kenia? Na drie dagen na de verkiezingen is er nog steeds geen uitslag. Zodadelijk Koert Lindijer daarover. Nu Marno Remmers over vrachtwagenchauffeurs... en hoe zij zich kunnen beschermen kunnen tegen criminaliteit. Marno, de twittert ook een luisteraar. Die zegt van... Vraag ook eens of ze iets kunnen doen aan het leeghevelen van de tanks. schijnt ook vaak voor te komen. Ja, daar hebben we het hebben inderdaad tappen. vanmorgen over gehad. Ja. Uh, Rodney rijdt vandaag af, gaat vanmiddag examen doen. Dat leeghalen uh, van de benzinetank, hè? Ja, dat klopt. Nou, hoe doen ze dat? Ja, dat is uh, Op een uh, benzine van de vrachtwagen zit natuurlijk een heel simpel slot. Ze nou, schroeven er in en hij is open en dan wordt hij leeg zo, s'nachts. Ja. Dat, dat, dat gebeurt. Ja. Ja. He, heeft u ook allemaal les in gehad over veiligheid? Uh, Rodney heeft, uh, wil uh, losse stort gaan rijden. Wat bedoel je daarmee? Uh, dat is voornamelijk uh, aardappelen, uien, uitsnipper's. Oh, dat zullen ze niet rijdend uit je vrachtwagen stelen, want daar hebben we het vanochtend over. We hebben een filmpje op, op YouTube wat je kunt zien dat ze achter een auto gaan rijden en allerlei doosjes, mobieltjes, laptops. Maar met aardappelen is dat wat lastig, denk ik, hè? Ja, dat is lastig, maar je weet het nooit. Nee, nee. Van, Vanmorgen spraken we Klaas de Waard, hij is van de belangenorganisatie De Vern. En hij maakt zich ook grote zorgen omdat steeds minder jongeren kiezen voor dat chauffeursvak. Het vergrijst enorm, terwijl het toch de belangrijkste baan is... in principe die we in Nederland hebben. Daar moeten we zeer zoveel nog mee omgaan. Want laten we eerlijk zijn: vijf dagen zonder kabinet is geen probleem. Maar vijf dagen geen vrachtwagenchauffeur op de weg... dan leggen alle winkels leeg, geen benzinepompen meer, dan staan we stil. Kiezen die jongeren ook niet voor omdat het inderdaad onveilig wordt... ook in het buitenland om te rijden, die berovingen ook? De verovingen, sowieso de criminaliteit, het lage salaris... de concurrentie uit Oost-Europa vandaan. En uiteraard de jongeren zien natuurlijk hun eigen vrijheid. Want vroeger moesten we werken om te leven, nu leven we andersom. Ja, en daar, dat stuurt de jongeren tegen de borst. Maar als we daar niet adequaat op ingrijpen... ik praat er al heel lang over... dan valt Nederland economisch gezien gewoon stil. Want dan vergrijst het vak en dat moet je niet hebben. Nee, want dit jaar gaan er 8.000 chauffeurs uit. Volgend jaar gaan er 8.000 chauffeurs uit die gaan pensioneren. En als ik nu een zaal vol met chauffeur heb en er zijn het alleen maar grijze kopjes. De jongeren de, die willen niet meer of doen het niet meer. Of we doen er alles aan. Het is niet meer een populair beroep. Het is niet meer een populair beroep. Dat klopt hè? Ja, ik weet niet wat ik daar op mijn antwoorden heb gezegd. Ja. Misschien even vragen aan Lex Wierks. Want in zijn verkeersschool hier in Dordrecht zijn we. Klopt het wat waard? Wat waard. Zegt dat het dat het minder wordt met de jongeren? Ja, er zijn natuurlijk de maatschappij veranderd. En mensen willen heel graag s'avonds thuis zijn, de weekenden thuis zijn. De maatschappelijk, maatschappelijke contacten, de, veren, de sportvereniging, de sportschool... Die, die worden gewoon steeds belangrijker. En heel veel vrouwen werken ook natuurlijk... waardoor mannen natuurlijk ook meer thuis moeten zijn... om voor kinderen te zorgen. En dat filmpje wat we ook aan jullie hebben laten zien... Ed van Steenberg heeft het ook gezien, hij is de instructeur hier. Ja, dat helpt er ook niet mee dat mensen nog voor dit vak willen kiezen. Die onveiligheid in het buitenland, dat gevaarlijk op die parkeerplaatsen? Nee, ja, dat klopt, inderdaad wat je in de film ziet, dat, uh, dat is gewoon realiteit. Ja. Je, je draait dat niet terug. En dat zal enkel maar erger worden als je daar niet adequaat op inspeelt. Ja. Nou ja, hier op de verkeersschool lopen ook niet voor niks... twee enorme grote honden rond. Hè? Um, vanmiddag moet hij die, moet die afrijden, Rodney Timmer. Dan gaat binnenkort de eerste buitenlandse rit komen, toch? Ja, eerst nog voor CE op, dus uh, Adangwagen. En dan, Tuurlijk. Uh, en dan aan de slag. En dan met de losse stort de grens over. Juist, ja, absoluut. Ja, en met Rodney hoef je niet erachter te rijden om het eruit te halen. Want dan heb je een mut aardappelen op je, <laughs> op je motorkap, op je, op je motorkap liggen. <laughs> Goed, dat zou ik ze inderdaad niet aanraden. Nogmaals trouwens, dat filmpje kunt u ook zien op onze website. NOS.nl. mijn Remmers vanochtend bij de truckers. En dan Zwaan bij de ANWB, het loopt nou af. Ja, wordt een aflopende zaak. Uh, Marcel, 17 files, 50 kilometer nog bij elkaar. Op de A28 staat de enige file die nog echt veel vertrouwen traging oplevert. Van Zwolle naar Utrecht, tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 7 kilometer. In 1986, Huey Lewis en de nieuws van hun vierde LP, en die heten ook toepasselijke wijs. Voor, dit is Stuck With You. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. We've had some fun Yes, we've had our ups and down.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 Pakken. In Kenia loopt de spanning op nu u de uitslag van de verkiezingen op zich laat wachten. Afgelopen maandag waren er verkiezingen, maar door technische problemen is nog maar 40% van de stemmen geteld. De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de Kenianen opgeroepen vooral rustig te blijven. En nu wordt juist Groot-Brittannië door presidentskandidaat Uhuru Kenyatta beschuldigd van bemoeienis met de verkiezingen. Correspondent Koet Lindeyer in Nairobi. Koert, welke aanwijzingen heeft Kenyatta dan voor Britse bemoeienis? dat er veel Britse soldaten naar Kenia komen deze dagen. En dat klopt, zegt de Britse ambassade, want negen maanden geleden is met de Keniaanse regering... een oefening afgesproken van het Britse en Keniaanse leger samen. Niets aan de hand, dus zeggen de Britten, dit was lang van tevoren afgesproken... dat de Britse soldaten naar Kenia zouden komen. De Standard, een van de twee grootste kranten hier, die schrijft vanochtend in een hoofdartikel... dat dit soort beschuldigingen van Ouroo Keniata uiterst onverantwoordelijk zijn in deze dagen, nu de spanningen zo hoog oplopen. Ja, aan de andere kant, zou je het je voor kunnen stellen, Koert, dat Groot-Brittannië toch wat extra mensen stuurt, stel dat het daar uit de hand loopt? Nou, de er zijn al afspraken sinds de onafhankelijkheid 50 jaar geleden dat hier Britse soldaten zijn uh, uh, gelegerd. Ik denk niet dat er op dit moment reden is om soldaten te sturen. Er zijn geen aanwijzingen van fraude. Het gaat fout op dit moment omdat de uitslagen zo langzaam binnenkomen. En dat komt omdat het technische, uh, het elektronische systeem in één is gestoord om voorlopige uitslagen naar Nairobi te brengen. En in plaats van het met elektronische middelen te doen... Moet de, moeten nu de kiesfunctionarissen van de talrijke stemlokalen in het land... naar Nairobi komen met een stuk papier... Dan worden hier de uitslagen van die stemlokalen voorgelezen. En we zijn dus op een ander systeem op, op, uh, overgestapt in de laatste twee, uh, drie dagen. Nou, om al die kiesfunctionarissen naar uh, Nairobi te halen, dat duurt heel lang. Dat is een hele trage exercitie in een groot land met afgelegen stemlokalen en met heel slechte wegen. Ja, maar uh, jij zegt dus het zit hem in het systeem, maar wakkert dat wel de geruchten aan over fraude? Nou ja, dat is uh, precies het punt. We zitten nu op, uit, op de uitslagen 2,4 miljoen voor Uhuru, 1,9 voor uh, Raila Odinga. Uhuru Keniata 2,4, 1,9 voor Raila Odinga. Het spant er nu om of Uhuru Kenyatta boven de 50% uitkomt, gebeurt dat niet... Dan komt er een tweede ronde. Nou, In dit soort uiterst, uiterst spannende tijden eh, krijg je dit soort beschuldigingen. En dat wakkert de vrees aan voor geweld. Tot ja. nu toe geen enkel bericht over geweld, maar de vrees is gigantisch. Ja, want de spanning is toch wel groot? Nou ja, ook vanochtend weer. De, de straten zijn vrijwel uh, verlaten. Dit is een uh, stad met de grootste files ter wereld. Nu kan je met je autootje kan je over vrijwel verlaten wegen. De, Soeve, de supermarkten hebben geen uh, vers brood meer. Niemand gaat naar zijn werk toe. Iedereen is bang voor geweld. Blijf thuis. En het is angstig aan de radio. Uh, om uh, uitslagen binnen te krijgen. Dus nogmaals, de spanningen zijn gigantisch. Ja, Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt trouwens Nederlanders, Nederlandse reizigers in Kenia rekening te houden met dat geweld. Een terechte waarschuwing dus. Ja, je zou in ieder geval voorzichtig uh, moeten zijn. Je moet hier nu niet in je zwembroek uh, op het strand van de Indische Oceaan komen liggen. Dat lijkt me niet, uh, niet verstandig. Maar nogmaals, tot nu toe geen berichten over geweld. De kiezers gedragen zich uiterst volwassen. Uh, het zijn vooral de politici die nu de spanning aanbakken. Koert Lindeijer ja, vanuit Nairobi. dankjewel Koert. En Koert. Koert doet verslag van de verkiezingen. Althans, het tellen van de stemmen na die verkiezingen van maandag in Kenia. Half tien, bijna einde van dit NOS Radio in Journaal. De Karaon neemt het over. Sven Kokeman is al hier. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Het gaat slecht in de kinderopvang vanwege de economische situatie. Ja. Natuurlijk. En wijzigingen in de vergoedingen van de overheid. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken moet nu ingrijpen, vindt het CDA. Anders dreigt die partij bij een parlementair onderzoek. Nog meer nieuws uit Den Haag. d 66 stelt een wijziging van de kieswet voor. Om volksvertegenwoordigers die hun eigen wil niet meer kunnen bepalen, uit hun functie te zetten. En dat is een wetsvoorstel met een trieste aanleiding overigens uit Zeeland. Een coma geval. En goed nieuws voor nijvere ambtenaren in Twente. Twee gemeentes willen daar het salaris van excellente ambtenaren met honderden euro's verhogen. In deze tijd. In deze tijd, ja. Ik kan het zeggen. Is daar nog geld voor dan? Daarover gaan we praten zo meteen. Bij de KRO is nu het nieuws van precies half tien door Meegens. Radio 1, het nos journaal. Schoolbestuurders in het basisonderwijs willen niet dat de CITO-scores van basisscholen openbaar worden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloot gisteren dat er een lijst komt met de gemiddelde CITO-scores op basisscholen. De bestuurders vrezen dat ouders hun kind straks kosten wat kost op hun school willen met een hoger gemiddelde cito -score. De werkloosheid in Frankrijk is in het vierde kwartaal van vorig jaar opgelopen naar 10,6 procent. Sinds 1999 is de Franse werkloosheid niet zo hoog geweest. De cijfers zijn pijnlijk voor premier Hollande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 ANEB, verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voorknopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer. A12 richting Den Haag, nog langzaam rijden tussen Nooddorp en Den Haag, over 5 kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Hilversum, 4. A28 Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Leusden, 6. En de A50 Arnhem richting Os, voorknopend Valburg, 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het CDA dreigt met een parlementair onderzoek naar de kinderopvang. D66 wil de aanpassing van de kieswet onder volksvertegenwoordigers in coma. Ook Duitsland denkt aan een beperking van bonussen. En dat ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 2 over half 10. Dit is de KRO. Goedemorgen, Nederland. En Roy Herkens is vanochtend in Den Bosch. Het gebruik van gespoten pug om woningen mee te isoleren moet worden verboden. En daar zijn de bouwvakkers niet blij mee. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt via GoedenborgenNederland. Als minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vandaag niet komt met structurele oplossingen voor de problemen in de kinderopvang, dan neemt het CDA het initiatief voor een parlementair onderzoek, zegt Pieter Heerma, Tweede Kamerlid voor dat CDA. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Wat wilt u van de minister horen? Nou, de problemen in de kinderopvang zijn echt... Ontzettend groot op het moment. Uh, niet alleen loopt de vraag terug omdat mensen hun baan verliezen. Maar de overheid stapelt ook bezuiniging op bezuiniging. Ja. En daardoor zie je dat de kinderopvang versterkt meeademt met de economische cyclus. Ja. En we kunnen allemaal zien aankomen dat als we straks bureaus economisch herstel krijgen. De wachtlijst in de kinderopvang uh, weer gaan stijgen. Ja. Ouders niet aan het werk komen omdat er dan niet voldoende aanbod is. Omdat de structuur vernietigd is. Dat is niet zinnig. We zouden in deze tijd ook niet denken... dat er 15, 20 procent bezuinigd moet worden op onderwijs. Het is gek dat we dat met kinderopvang wel doen. Dus dat wilt u van de minister horen? Wat ik van de minister wil, is eigenlijk twee dingen. Eén is de discussie die we afgelopen najaar al gehad hebben... het terugdraaien van de extra bezuiniging. Dat wil ongeveer de hele Kamer, maar ligt moeilijk in de coalitie. Maar er moet ook een structurele oplossing komen. Die vraag hebben we ook als hele Kamer bij de minister neergelegd... omdat het ongemak en het ongeduld in de Kamer heel groot is... Ja. Ik maar wat bang, is dan de structurele ik, oplossing? Dat, dat, daar ga ik antwoord op geven. Ik ben bang dat de minister geen prioriteit aan geeft, omdat hij in de polder andere zaken aan zijn hoofd heeft. Ik vind als het niet nu door de minister opgepakt moet worden... dat we dat als Kamer zelf moeten doen. Dat kan via hoorzittingen, maar desnoods via een parlementair onderzoek. Uh, je ziet in andere landen dat er op een andere manier wordt omgegaan met kinderopvang. In Duitsland hebben ze juist in deze crisis hebben ze maatregelen genomen... die ervoor zorgen dat ouders van hele kleine kinderen, baby's... meer ouderschapsverlof kunnen nemen, maar dat er daarna vanaf... Voor echt voor wat oudere kinderen vanaf 1-2 uh, kinderopvang meer als een soort basisvoorziening wordt gezien. Ik denk dat we kunnen leren van andere landen. Scandinavië gaat er ook op een andere manier mee om. En dat is verstandiger dan die de structuurvernietiging die nu plaatsvindt... en dan over een paar jaar weer wachtlijsten... en maar, uh, ons maar afvragen waarom bij herstellende economie... ouders niet aan het werk komen omdat er geen kinderopvang is. Ja, met andere woorden, u zegt eigenlijk... de hele kinderopvang moet op de schop... op een andere manier financieren, op een andere manier inrichten. En als de minister daar niet toe bereid is... ga ik het zelf uitzoeken via een parlementair onderzoek... en dan doen we het als de Tweede Kamer zelf wel. Nou, dat is ongeveer wat ik aangeef. De hele Kamer is... er is eigenlijk van links tot rechts overeenstemming... dat de manier waarop het nu gaat, dat, dat niet werkt... En de minister is al een paar maanden lichte vraag... gaat u hier iets aan doen? Ik hoop dat het niet nodig is om het heft als Kamer in eigen handen te nemen... dat de minister ons vandaag blij maakt met echte stappen vanuit het kabinet. Als dat niet gebeurt, dan is het ook aan de Kamer zelf om het initiatief over te nemen. Maar u weet wat de minister gaat zeggen vandaag, toch? Nou, ik, kan, ik kan de toekomst niet voorspellen, meneer Kokkerman. Nou, ik maar weet wel ik ongeveer ben, wat hij gaat zeggen, ik toch? Ben, ik, ik ben bang dat de minister op dit moment andere prioriteiten heeft. Nou, de ik minister hoop. gaat zeggen, ik heb heel weinig geld om er extra in te steken. Ik deel uw zorg. Ik ja. ga het allemaal nog eens een keer goed ja. onderzoeken. Daar waar we bij kunnen springen, daar waar we dingen anders kunnen doen... kom ik de Kamer graag tegemoet. Want ik denk namelijk graag met de Tweede Kamer mee. Nou. En Zeker met het CDA en de Eerste Kamer op dit moment. Ja, u, ja. U, u, u had minister moeten worden, hoor ik al. Maar ik hoop dat hij ons gaat verblijden met een toch wat meer... Uh, een echte structurele oplossing. De Duitsers hebben het in deze tijd van crisis wel gedaan. Volgens mij kan het ook. En anders zul je blijven zien dat elke keer dat de economie omhoog gaat... we ons afvragen waarom er wachtlijsten zijn in de kinderopvang. Ja. En uh, we de kinderopvang weer uh, aan structuurvernietiging laten doen. Versterkt nou ja, dat... als er economische neergang is. Ja, maar Zo gaan komt... we ook niet om met het onderwijs. Ik denk dat dat anders kan. Ik hoop dat de minister dat gaat bevestigen. En anders gaan we het als Kamer zelf doen. Ja, maar de kinderopvang is geprivatiseerd. Dat zijn gewoon bedrijven. Dus als het slecht gaat met de economie, of ze hebben hun zaken niet op orde, dan vallen die bedrijven om, dat is toch ook gewoon een ondernemersrisico. Ja, de, de, in, in het beginsel heeft u een punt. Maar zoals ik al aangaf, de kinderopvang ademt versterkt mee met de economische cyclus. Want niet is het alleen zo dat mensen nu hun baan verliezen, dat daardoor de, de kinderopvang terugloopt. Maar de overheid gaat in tijden van crisis ook nog eens, omdat er bezuinigd moet worden, u weet hoe dat werkt, ook nog eens aan de knop draaien. En dan krijg je dus een dubbele klap. Daardoor is de. De, de crisis in de kinderopvang nu veel groter dan in, dan in andere sectoren. Ja. En zoals ik al aangaf, over een paar jaar zijn we met z'n allen verrast en verbaasd... als er kinderopvang wachtlijsten zijn en eh, Broos economisch herstel wordt, wordt tegengehaald... omdat ouders daardoor niet aan het werk gaan. Dat is toch zonde? Maar een van de allergrootste aanbieders is de ESTO-groep. Die is eigenaar van een reeks bedrijven. Met bij elkaar 597 vestingen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang... en gastoudersbureaus. Een uh, op winst gerichte groep investeerders... Wilt u die dan met, uh, op, op een Oost-Europese manier met belastinggeld overeind gaan houden? Nee, Ik denk dat u nu een heel belangrijk punt van zorg uh, aanhaalt... wat ik ook in het debat wil... Uh, um wil gaan aanbrengen. Want, ik had ook niet kunnen worden, begrijp ik. Ja, nee, u, u heeft veel kwaliteiten, dat is duidelijk. Ja. Maar de, de, de, de, de, de, het wat gekke wat je gaat zien in deze crisis... is dat met het omvallen van allerlei um, kinderopvangorganisaties... het juist dit soort zeer commerciële spelers... die in handen zijn van durfkapitalisme... de enige zijn die het geld hebben om overnames te doen. En hun marktaandeel gaat dus groeien. Ja. En als straks de kinderopvang weer aantrekt... zijn het dus de durfkapitalisten ook die het, die, het, die het geld vervolgens verdienen. Maar, maar wilt u die dan weer uit de kinderopvang? Nou, dat, dat gaat me iets te ver. Maar als we toch een parlementair onderzoek doen... dan is de, de vraag... Euh, willen we dat, dat de kinderopvang en de opvang van onze kinderen... dat die in handen is van zeer commerciële partijen... Of um, moeten we daar toch nog eens uh, goed naar gaan kijken? Die discussie over durfkapitalisten die speelt ook in de Kamer. En dat is ook een vraag die ik aan Asscher wil gaan, uh, gaan voorleggen vandaag. Maar goed, u zegt het gaat te ver om ze te weer. U wilt ze dus wel aan banden leggen. Nou, de, de, de, de, ook de vorige minister heeft daar uh, stevigere uitspraken over gedaan... dan aan Asscher nu lijkt te doen... Kijk, natuurlijk is het prima op het moment... dat er ook in de kinderopvang een rendement gedraaid wordt. Maar we vinden ook allemaal natuurlijk dat het om, dat om onze kleine kinderen gaat... dat kwaliteit en pedagogische kwaliteit en veiligheid voorop staan En niet het maken van grote winsten. Nee, maar daar heb je de inspectie dat, voor om dat te controleren. Ja, in principe wel. Maar als door deze crisis het marktaandeel van, van zeer commerciële partijen heel groot wordt... dan heb ik in ieder geval zorg als dan straks de... De, de economie weer aantrekt, dat toch dat, dat, dat rendement, want ze willen dat geld terugzien, ja. een belangrijkere motivator wordt dan de kwaliteit van de kinderopvang. En volgens mij moeten we dat met elkaar niet willen. Maar dan wilt u ze dus aan banden. Ik wil daar uh, kijken of daar niet strakkere regels voor moet zijn. En binnen een parlementair onderzoek, ik haalde de Duitsers al aan... kun je heel goed kijken of andere Europese landen... dingen slimmer geregeld hebben dan in Nederland. En uh, wellicht moet het dan inderdaad op de schop, zoals u heeft aangegeven. Ja, goed. Gaat de minister dit allemaal zeggen vandaag, denkt u? Ik, ik, uh, ik, ik heb eerder, bij u, of eerder op de radio ook aangegeven... dat ik een hoge pet op heb van deze minister. En ik hoop dat hij dat uh, vandaag ook laat zien. Ja, maar dat is nog geen antwoord op de vraag. Ik, ik heb in het begin van, de, van, de, van het interview al aangegeven... dat ik bang ben dat de minister op dit moment andere prioriteiten heeft. Ik hoop dat hij ons positief gaat verrassen... en anders vind ik dat we als Kamer zelf het initiatief over moeten nemen. Goed, u dreigt dus met een parlementair onderzoek... als de minister van Sociale Zaken vandaag niet op te proppen komt... met een goed doordacht plan om de kinderopvang op de schop te nemen. Dank u wel. Ik dank u. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Moeder Teresa werd in 2003 zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. Maar Canadese onderzoekers zijn ervan overtuigd... dat s werelds bekendste non slecht gezorgd zou hebben voor de armen... en dat ze geld doorsluisten naar eigen bankrekeningen... hoorde u gisteren ook al in deze uitzending. Als dat waar is, zou zij dan ontzaligd kunnen worden? Dat is de vraag aan Gerard Klaassen, vaticaandeskundige van de RKK. Nee. Iemand kan niet worden ontzaligd. Als je eenmaal zalig bent geworden in de Rooms-Katholieke Kerk... dan blijf je dat ook. Iets anders is, wanneer er een zaligmakingsproces met succes uh, is uh, gebeurd... dat er uh, dan iemand ook uh, heilig zou kunnen worden verklaard. En daar kan nu natuurlijk wel een beetje een um, stop op komen... Er is, voor zover ik weet, momenteel een onderzoek aan de gang... naar uh, het heilige karakter van moeder Teresa. Ik verwacht eigenlijk niet dat dat zal worden stopgezet. Omdat moeder Teresa in Rome en in het Vaticaan dusdanig veel sympathie ondervindt... dat ze niet zullen uh, denken van we moeten er nu maar een einde aan maken en ze mag alleen maar zalig blijven. Daarvoor heeft moeder Teresa... Uh, in Vaticaanse ogen te veel gezag en te veel waarde als een icoon voor de armen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Den Bos. Roy Hirkes. In de Vugtenstraat een uh, bouwplaats waar appartementen wordt gebouwd en een uh, winkelruimte. Heel veel stijgermaterialen kruip ik even onder wat stijgermateriaal uh, door. Want hier is aan het bouwen, Rens, van dure van van Duren bouwprojecten. Het gebruik van uh, gespoten puur om woningen mee te isoleren moet worden verboden. Jij staat op het punt om PUR te gaan gebruiken, Rens. Ja, dat klopt, ja. Maar uh, kijk, dit is een nieuw geplaatste wand tegen een bestaande wand. En uh, nou ja, voor geluidsoverdracht en om die aansluiting goed te, te maken, zeg maar goed dicht te maken, uh, spuiten we dat dicht met PUR. En dan wordt later gewoon aangewerkt met stukwerk en dan zie je er niks meer van. Nou, gaat ga uw gang. Trappetje omhoog, er spuiten bij. Hier speelt ze mooi op zo. En dan heb je ook gelijk een goede hechting. Wij gebruiken per, ja, eigenlijk, in een renovatie wel heel veel. Om uh, oude vloeren, uh, uh, zeg maar, uh, ze de kieren dicht te spuiten voor geluidsisolatie. Uh, uh, uh, als er nieuwe kozijnen worden geplaatst in bestaande gaten... dan is het heel makkelijk om even vast te peuren. Dan is het gelijk geïsoleerd, winddicht, waterdicht. En daarna wordt het erom met latten afgewerkt of met uh, stukwerk ook. En uh, dan zie je er ook niks meer van. Wacht even hoor, ik klim hier eventjes op het steigertje, want ik sta een beetje onhandig. Ik moet voorzichtig zijn met het muurtje, want het is pas net geplaatst. Uh, ja, het is ook een bekend gezegde, hè? als je het niet meer wit... Weet... Pur en pur en kit. Ja, dat klopt, ja. Tegenwoordig wordt alles aan elkaar geput. Dus, uh, wij gebruiken uh, nou, op zo'n renovatiebouw uh, wel een volle doos. Denk. Wel 12 tot 15 bussen, denk ik. Dus, uh... Is het een soort wondermiddel? Een soort uh, geheim, uh, geheim van de bouwvakker? Een geheim wapen van de bouwvakker? Ja, tegenwoordig wel. De vroeger werd het allemaal met, met specie aangewerkt, met lijm, met, met uh, isolatie, latjes. En nu is het gewoon, je peurt gewoon alles vast. En uh, het heeft gewoon een goede functie. Het hecht, het isoleert voor geluid, voor kou. Dus ja, uh, het is wel een wondermiddel, ja. Ken eigenlijk niet zonde. En nu zeggen artsen, het is gevaarlijk. Want tot 30% van de bouwvakkers die werken met PUR, die krijgen zelfs gezondheidsproblemen. Door de isocianaten, een van de componenten van, uh, van PUR. Uh, zelfs als ze hun huid en hun adem beschermen. Schrikt u daarvan? Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ik weet niet in hoeverre dat het gaat. omdat ja, kijk, net zoals hier, alles zat gewoon open. Dus uh, wat adem je nou eigenlijk echt in? Uh, kijk, als je nou op een gesloten bouwen werkt. Ja, dat kan me Simon wel voorstellen. Of een klein badkamertje of zo. Maar ja, het is meestal niet het geval. Ja. Nee, ze zeggen ook dat bewoners er last van kunnen krijgen. Denkt u dat bewoners er ook last van kunnen krijgen? Nou, ik denk als wij het uiteindelijk hebben afgewerkt... Met, uh, dan, zie je, dan is het ook niet meer in het zicht. Dan is het gewoon weggestuukt of uh, afgetimmerd. En uh, ja, dan zie je er niks meer van. Dus dat lijkt me sterk. Ja. Ik denk... Werkt u wel eens gewoon met bescherming als u met pur werkt? Nee, nee, nee. nee. Maar ik wist ook niet dat het gevaarlijk was, hoor. Dus uh, <laughs> ja... Dus... En als het dan uh, verboden zou worden, waar twee artsen voor pleiten, uh, is, dat, is dat voor u een probleem? Uh, ja, nou ja, het is wel heel erg gemakkelijk. Want, uh, als je al die, uh, uh, die werkzaamheden weer traditioneel moet uitvoeren, ja, dan gaat de klant ook veel meer betalen. Want het is gewoon veel meer werk. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik pleit ervoor dat we gewoon kunnen blijven gebruiken. Maar ik denk dat er wel verschil is in hoe ze het gebruiken. Als je dan een hele kelders vol spuit om te isoleren... of net als wij puur aanhechtingen en, uh, en, uh, en kiertjes vullen... Ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Geen algeheel verbod als het aan deze bouwvakkers ligt op Pug. Tot zover zegt Bos. Zij Roy Hergens. Straks ook Duitsland loopt warm voor een bonusverbod. Maar eerst... 3, 2, 1... Go! Deze dag. 1999. De director Stanley Kubrick, one of film's greatest... yet most controversial figures, died today. He was 70. Ja, deze dag, 7 maart 1999... overleed de legendarische filmregisseur Stanley Kubrick. Actrice Johanna Terstegen had een rol in een van zijn films. Bijna. Hij wilde mij casten voor de hoofdrol in zijn film... Aryan Papers... En ik was uitgenodigd om twee dagen naar Engeland te komen. En de eerste dag heeft hij met mij gepraat over allerlei dingen. En de tweede dag heb ik een, uh, allerlei screentesten met hem gedaan. Dus ik kreeg allemaal opdrachten die ik moest spelen. Die heeft hij gefilmd. En uh, er was een make-up test, zodat ik in de, opgemaakt werd zoals in de jaren 40. Want het, uh, het verhaal zich gaf in de Tweede Wereldoorlog in Polen. Ik had een Poolse Joodse vrouw moeten spelen. Nou, ik heb daar, ben er dus twee dagen geweest, de eerste dag met hem gesproken, de tweede dag die testen afgenomen en s'avonds tegen een uur of tien zei ik tegen hem, uh, Stanley, nou ben ik heel erg moe, ik vind dat jij nou maar eens iets moet doen of moet zeggen. Ik vind het al genoeg geweest voor vandaag. En toen zei hij, uh, uh, je bent gekozen voor de rol, je bent het geworden. Kubrick's film was scheduled to be shot in the Czech Republic, Slovakia en Poland. The Dutch actress Johanna Ter Stega was marked for the rol of Tanya. Ik heb acht maanden meer zitten wachten. Uh, hij had mij ook gevraagd om er met niemand over te spreken... ...niemand te vertellen dat ik was aangenomen voor die rol. Hij zei, want als we even beginnen, dan komt er zoveel publiciteit op af... En ik met mijn Hollandse nuchtere inslag dacht, ja, heeft groot gelijk. Laten we maar, vast, uh, laten we maar eerst wachten totdat het echt gemaakt is. Nou, ik, ik had natuurlijk uh, begonnen op een gegeven moment wel te vermoeden dat er iets aan de hand was. En dan zeiden ze ook wel, ze belden één keer per week, uh, we gaan nog niet draaien, want het werd de hele tijd opgeschoven, de draaitijd. En dan zeiden ze altijd, it's a technical problem, it has nothing to do with you. Nou, dat was dan wel weer geruststellend, maar zo langzaam begon ik natuurlijk wel te denken: daar dat, dat, dat gaat iets helemaal mis hier. Maar hij heeft uh, gewacht. Sinders List was uitgekomen van Spielberg. En dat was min of meer hetzelfde thema. En, uh, en uh, speelde zich ook af in de Tweede Wereldoorlog. En Sinders List werd zo'n groot succes dat hij bang was dat hij een jaar later met eenzelfde soort film het succes niet zou kunnen evenaren. Dat was een van de redenen waarom hij het niet door heeft laten gaan. En de andere reden is dat hij heel erg uh, gebukt ging onder de research en depressief werd van het onderwerp. Stanley Kubrick was een echte perfectionist en uh, hij ging dus heel ver in zijn research en las alles over wat er gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog. En uh, het, hij trok het zich erg aan wat er gebeurd was met de Joden. Toen het uiteindelijk werd afgezegd, dat vond ik vreselijk, afschuwelijk. Het was natuurlijk een, uh, een mooiere kans, had ik niet kunnen krijgen in mijn carrière. Die gaat ook niet meer komen, want Stanley Kubrick leeft niet meer. Dus. Uh, dat was dat. Het was actrice Johanna Terstegen over de dood van de legendarische filmregisseur Stanley Kubrick deze dag in 1999. Jones, Sexbom. Het is acht uh, minuten voor tien, precies. U luistert toch altijd naar de Caro op Radio 1. Ook in Duitsland is er ophef ontstaan over de bonussen en hoge salarissen van topmannen. De oppositie wil een verbod op de topinkomens en de exorbitante bonussen. Duitsland-Korstbarnit Rob Zagelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die ophef opeens vandaan daar bij de Oosterburen? Nou, eigenlijk natuurlijk uit uh, Zwitserland. Want daar is afgelopen weekend is daar een uh, referendum aangenomen om die uh, exorbitante topinkomens uh, aan banden te leggen. Er was daar een... Uh... Ja, een man van Novartis. En die kreeg uh, bijna 70 miljoen frank. Dat is toch uh, heel, heel, heel veel geld. 60 miljoen euro ongeveer. Precies, uh, mee naar huis als hij niet na zijn afscheid voor de concurrentie zou werken. En ja, daar waren ze ook in Duitsland uh, uh, verbaasd over. Dat de Zwitsers, die toch erg op het geld zijn, uh, dit hebben uh, ingevoerd. Het uh, blijkt dat ook in Duitsland uh, een flinke meerderheid van zo'n 80% wel iets ziet in zo'n zo wet. En... Um, ja, er zijn ook namelijk te uh, veel voorbeelden van uh, uh, hoge inkomers in Duitsland die voor veel ophef hebben gezorgd. Bijvoorbeeld? Nou, als je kijkt bijvoorbeeld, uh, er was een handelaar van uh, Deutsche Bank, niet eens de, de baas zelf, maar een uh, investmentbankier. Uh, uh, die kreeg 80 miljoen uh, mee naar huis, dat is natuurlijk heel, heel, heel veel geld. En hij wordt ook nog uh, verdacht van de manipulatie van de Libor-rente. Uh, uh, daarnaast bijvoorbeeld de uitgever van Beeld, de grootste krant van Europa... die boven zijn loon ook nog een keer van de eigenaresse... van het bedrijf 70 miljoen mee kreeg. De chef van Porsche die kreeg 60 miljoen uh, mee naar huis. De baas van Volkswagen... Hij had recht op 20 miljoen, maar um, gaf zelf maar een paar miljoen terug... omdat hij wel begreep dat het toch wat veel was uh, in zijn bedrijf. Ja. Dus... Maar kijk, in Nederland gaat er natuurlijk een discussie over topbankiers... Uh, topbestuurders in de publieke sector... maar toch niet over de salarissen die worden betaald in het bedrijfsleven. Daar gaat de overheid toch niet over, of wel? Nee, zeker niet. Kijk, uh, dus je hebt het salaris en daar, daarbovenop uh, bestaan nog bonussen. en ja. uh, Dat is natuurlijk een zaak van de ondernemingen zelf... Maar in Zwitserland hebben ze gezegd dat, uh, uh, ja, dat de, de goede moraal zeg maar, ervoor zorgt dat die uh, inkomens niet te hoog mogen worden. Vooral als je kijkt naar de uitkering, die is bijvoorbeeld in Duitsland uh, 380 euro per maand. En er zijn toch... Uh, ja, een hoop mensen die zo'n uitkering krijgen. Ja. Uh, daarnaast hebben ze dus in Zwitserland gezegd, ja, het is niet erg dat, de, dat het de onderneming daarover beslist, maar dan moet er ook echt daadwerkelijk de aandeelhoudersvergadering daarover beslissen. Dus niet de managers onderling, die meestal van de, van bestuur, uh, naar, uh, de, de raad van bestuur opschuiven toezicht. uh, naar de toezichthoudersclub. Exact. Uh, en die dus onder elkaar het loon bepalen. Maar het zouden de eigenaren zelf moeten zijn. En daar ja. hebben ze dus nu ook in uh, Zwitserland een, uh, een wet over. Uh, ja. ja, die komt er nu. En daarnaast uh, is ook bijvoorbeeld de, uh, de hoogte van de, van de bonus... die mag niet meer dan één keer het jaar salaris zijn. Dus dat, dat hebben ze wel gezegd. Juist, goed. Dat doen ze dan in Zwitserland. Daar zijn de salarissen over het algemeen trouwens ook een stuk hoger... dan in uh, andere landen in Europa. Ja. Hoewel de Duitsers er ook wat van kunnen. Maar daar is tegelijkertijd ook geen minimumloon. Nou, uh, wil de SPD hier van alles en nog wat aan doen. Dat is een soort Sociale eh, Democratische Partij, precies. Uh, die willen eigenlijk het uh, voorstel uit uh, Zwitserland, wat dus ook daadwerkelijk in Zwitserland wordt uh, uh, ingevoerd, dat willen ze overnemen. Dat kan ook omdat de SPD met andere linkse partijen in Duitsland een meerderheid in de Bondsraad, zeg maar de Eerste Kamer van Duitsland, uh, heeft. En die kunnen ook uh, ja, wetten uh, invoeren. Maar het is natuurlijk kort voor de verkiezingen die in de herfst, uh, herfst zijn. En ja, de, de SPD wil dus de druk uh, maximaal nu opvoeren op Merkel, uh, kanselier Merkel, om dan ook uh, bijvoorbeeld met een uh, wet te komen om de bonussen uh, die toch inderdaad uh, bij bepaalde mensen erg hoog zijn, ja. te beperken. En maken ze daar kans op bij Merkel? Nee, ze stuiten eigenlijk op uh, graniet. Merkel is uh, heel handig, die heeft uh, uh, nou, de afgelopen... Uh, jaren altijd een minimumloon uh, verhindert. Uh, ze wil dat eigenlijk niet. Ze wil dat eigenlijk per branche en niet een algemeen geldend minimumloon. Maar de druk is nu zo groot op Duitsland dat het ongeveer het enigste land in Europa is zonder minimumloon, om dat toch te gaan doen. Uh, in elk geval, wat betreft die bonussen in, uh, in Duitsland. Daarvan zegt ze, ja, dat moet de Europese Commissie maar, uh, maar regelen. Het is dus een Europese oplossing, wat waarschijnlijk niet onverstandig is om dat te doen. Maar, uh, nou ja, ja ga in elk daar geval... maar eens overeenstemming met uh, François Hollande over bereiken, de president van Frankrijk. Want die ja, denkt daar natuurlijk wel, helemaal anders over. Je heeft natuurlijk nog meestal 27 andere landen ook nog uh, nodig in Europa. Ja. Dus dat betekent uh, dat, het, dat in elk geval ja. uh, dat het een oplossing pas na de Duitse verkiezingen zou komen. En ja. dat is ook natuurlijk waar Merkel op hoopt dat ze ja. dat op de lange baan kan, kan sturen. Tot slot Rob, even kort nog, en nou heeft Duitsland grote industrieën. En Frankfurt is een belangrijk financieel centrum. En zijn de Duitsers niet ontzettend bang dat als de politiek gaat ingrijpen in de lonen in het bedrijfsleven, dat dat bedrijfsleven de, de benen neemt en ergens anders gaat zitten? Ja, kijk, je hebt twee dingen die zijn belangrijk. Enerzijds bankiers zeggen altijd dat het talent wordt weggejaagd als ze elders meer kunnen verdienen. Maar juist de Zwitsers hebben natuurlijk nu gezegd van ja, dat gebeurt niet zo. En ook in Duitsland vinden ze de sociale vrede in Duitsland erg belangrijk. Goed, lonen aanbanden en de bonussen zeker. Okay. In Zwitserland, dat heeft het uh, electoraat per referendum dus bepaald afgelopen weekend. En in Duitsland liggen daar nu ook in het verlengde daarvan de nieuwe voorstellen. Rob Savelberg vanuit Berlijn. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, D66 wil de aanpassing van de kiesbed... voor volksvertegenwoordigers in coma... en forse loonsverhoging voor Twentse superambtenaren. Dat kan dus ook andersom. Hoort u in het vervolg naar Dorald Meges. Blijf bij ons. Hier wil ik wel een, een discussie over met uh, de staatssecretaris. Um... Nou, daar zal ze de over slaan, denk ik, Ach, of niet? Nou ja, echt waar, wat denk je? Kies Kies goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgen in vrijdagmiddag live.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 Kijk op autovoordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Zonnepanelen voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.